y aquel harto es el het is dan allemaal jouw schuld ook. Mijn schuld? Maar jij weet niet wat dat jij zegt. Ja, jouw en toen schuld. En mag dat je weg nu mijn geduld is nee. op hoor. Oh ja, je peest daar zo gemakkelijk van op op hè. Dat... Ja, ik heb hele hoestingen voor van je. Maar Marjo, pas toch op, ja. Hou je handen thuis, kom. Ja, waar of wat? wat, of wat, misbouw, he, wat, wat ga je doen tegen me? Ik blaas je goed voor we me ver, Aan de heer, nou, dat we hem bestellen. Uh, nog een duveltje, Johan. Allee, voor de veranderingen. En wat is het voor u, inspecteur? Hij uh, is een doof geworden, commissaris. Uh, hij is New York aan het bombarderen. Ja, joh. en ik krijg die twin towers, maar niet kapot, hè. <laughs> is hij is Sinterklui langsgekomen, bij de politie. Hé, of wat is het? Vindt, maar dat is anders wel een Game Gameboy. Wat word je dan gekomen? Dat is geen Gameboy, brave jongen, dat is een palmtop. Een palmtop, allee, vooruit... Geef niemand een dubbele pomp. En wij was al zin, inspecteur. Doe maar een cola light. Ja. Een cola light, ja. Zeg, moest het zin dat je vaste batterie niet heeft, uh, je moet maar zeggen: We hebben er in tweeën smaken. Shit, shit, ik ben kapot. Maar ik geef niet op, hè. Ik moet en ik zal op het volgende niveau geraken. Zeg, je beseft toch wel dat je daar met bewijsmateriaal aan het spelen bent, hè? En plezant het, dat is. Ja, maar zelfs is dat spul kapot voordat we weten of er buiten die onnozele kinderspelen nog iets anders op staat. Daar staat niks anders op, Pieter. Neem dat maar van mij aan. Hoe heb je die toegangscode nu eigenlijk gevonden? Gewoon? Goed geluk. Stomweg 1, 2, 3 ingetikt en ik kwam bij dit spelletje hieruit. Je gaat me nu toch niet vertellen dat er buiten dat onnozel spelletje niks anders op staat. Ja, er staan nog zes andere spelletjes op. Ik ben hier nog lang niet mee klaar. Lap ernaast. Is die palmtop eigenlijk wel van Frank Geldof? Zou die niet eerder van een van de kinderen geweest kunnen zijn? Dat zit er dik in, ja. Maar hij is toch gevonden in dat attaché-case van Frank Geldof, hè? Of ja. niet? Ja. Zeg, moet je eigenlijk niet stil aan haar huis? Dat zou ik aan jou ook kunnen vragen, hè? Joepie, de Twin Towers zijn eraan. Nu nog het vrijheidsbeeld platleggen en ik heb een extra leven. Wat heb je nu gisteravond nog gedaan met uw Duitse vriend? Je blijft maar vissen, hè? Ja, maar goed, om van je gezeur af te zijn, we zijn ergens iets gaan eten. We hebben nog wat gezellig gekletst Ai, ernaast. En dan zijn we elk onze eigen weg gegaan. Hij naar zijn hotel, ik gewoon naar huis. Oh nee, weer verloren. En hoe heeft Frank gereageerd? Die was niet thuis. Goed, nog één keer en dan geef ik het definitief op. Als jij iets wil, moet je het zeggen, heb je? Hier, alsjeblieft, zijn ik een light aan een duvel. Zeg, commissaris, die in Galdof heeft nu zijn familie uitgemoord of niet? Johan, ik wou dat ik het wist. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Wil je mijn theorie keer horen? Als je ze absoluut kwijt wilt, ja. Mijn kop erover, hè, dat geen vrouwenkwestie is. Waarom denk je dat? Omdat altijd vrouwenkwastig zijn. Pas op, en wat dat er niet is, is de haatkwestie. Laat het me horen. En als het geen van het twee is, ja, toen is het waarschijnlijk een stomme noeisel-accident. In. Interessante theorie, Johan. Moet je niet gaan afvassen of zo? je dat we daar eens? Oh, verdomme. Wat is het? Weer verloren? Ah, zet ze hier, bij haar, Dank je. Zeg maar, euh, niet zo lang, hè? want we mag een gesloten. Hallo Guido, commissar, ja. goedenavond. Zij open voor mij uh, een duvel bitte, Ja. Kunnen wij afrekenen, Johan? Uh, uh, commissar, ze uh, drinkt er toch nog eentje met mij, wat? Ja, ja, ja. Opa, uh, nog een duvel voor de commissar en <fie> voor Guido een gin tonic. Nee, nee, Udo, merci. ik ging juist gin naar huis. Echt. Oh, Guido, waar is dat? Oh, mag ik eens zien? Oh Udo, nee, dat is... Ja, oh. Oh, mens, reed aan New York, ganz toll. Oh, budo, moet ik ook maar spelen, hmm? Met Ruben de Beulen. Ja, ik was bij juist van plan om naar huis te gaan, hè. Mijn dagen duren zo lang genoeg. Nee, nee, schakel maar gauw door. Ja, ja, ook goedenavond. U wou mij dringend spreken. Wat? En wanneer is dat is... gebeurd? Maar ik kan, dat kan toch niet? Ik heb. Ik... En wie is er met het onderzoek bezig? Commissaris van In. Nee, nee, ik heb nog nooit de eer gehad. Ja, ik weet ook wel dat hij van Brugge is, maar, maar verder. Maar hij heeft dus een heel goede reputatie. En eh. Uh... Zijn er al aanwijzingen in verband met de dader? Dat... Dat meent u niet. En? Smaakt hij uw gin tonic? Ik wist niet dat jij dat dronk. Is dat niet meer iets voor huisvrouwen met een ongelukkig seksleven? Ja. Ha, ha, ha. En zit zo niet naar hem te lonken, Guido, Pieter, jongen. Pieter, hopen, jij verstaat Flaams, hè? Ja, als je hem echt kwijt wilt, stuurt je wel de verkeerde signalen uit. Als ik zo zou kijken naar een vrouw, dan kreeg ik binnen de kortste keer een handtas tegen mijn oren. Hopla, niveau 8. Niveau 8? Wacht, ik wist niet eens dat er 8 niveaus waren. Het is precies wel een speelvogel, hè? Is hij privé ook zo? Ja, als je het absoluut wil weten, Pieter, ja, ja. Ah, ja. ah vertel, kom. Ja ja, ja, ja, het is al goed, hè. Ik ben kampioen. New York is het compleet weg. Zeg, Guido, zeg me Staan hier nog andere spielen op? ja? Uh, een stuk of zes, Udo. Oh, ja. Ah. Maar we willen nu eigenlijk naar huis. Oh, koep maar, dat... Tornado, dat is mijn favoriet. Wolfenstein, wie is het een tol mens. Ja, het was te denken, hè? het is een verslaafde. Je zou het uit zijn handen moeten sleuren, hè, Guido? Oeh, hola. Sorry. Privaat. Privaat? Ja, bitte. Wat is dat? Een foto van Cindy Carlier. Hoe zeg je daar aan geraakt, Udo? Oh, vrouw Guido. Deine geheime vriendin, ja. Ziet u nu <laughs> wel dat er andere dingen in zitten? Waar heeft hij nu op geklikt? Ik wist het, hè. Ik wist het dat we een hacker nodig hadden. Heb je die Pierre nu al gebeld? Een hacker? U hebt een hacker nodig, commissaris, voor deze palmtop. Ach, dat is toch einfach. Kom, geef hier. Also, wat is dat in deze computer? Was... Kijk eerst maar in geheugen, ja? Dat, dat doet hij allemaal uh... zonder toegangscode. Ja, blijkbaar wel. Nu even kijken welke harddisk geïnstalleerd is. Ja, zo. En nu maak ik de harddisk open. Is kinderspel. Momentje, no? En voilà. Bitte. Vertomme. Hij is aan de inhoud geraakt. Opa, kunnen we nog wat bestellen? Nee, wacht, wacht eh, ik haal het zelf. Hè? Eh, wat wil die nog drinken van mij? Hm? Uh, ik niks meer, Oedo. Dank u. Uh, nee, nog een duivel om dat je zo aandrinkt. Alles twee Vrij duivel, ja. Ja, Guido. Uw vriendje begint me aan te staan. Wat is dat hier? De personeelslijst van PC-busters. Ja, die hebben we al, hè. Wat zit er nog meer in? Moment, moment. Het is precies weer een andere personeelslijst. Ah. Vanin. Oh, alweer? En waar woont hij? En is er daar nog iemand anders in huis? Oké, okay, oké, okay, we staan al binnen vijf minuten. Giro, kom. We gaan de moordenaar van de familie Geldof uit zijn bed halen. Kom hoor. Ja, ja, vooruit, kom.